Uur. Dit is Freddy van met het NOS-journaal. Italië heeft een reddingsschip met 82 migranten aan boord... toestemming gegeven aan te leggen aan het eiland Lampedusa. De meeste migranten worden doorgestuurd naar andere landen in de Europese Unie. Daarover zijn afspraken gemaakt met Frankrijk, Duitsland, Portugal en Luxemburg. Dit is het eerste schip sinds lange tijd dat in een Italiaanse haven wordt toegelaten... De vorige regering van Italië, met de rechtspopulistische Lega-leider Salvini als minister, verbood schepen de toegang zolang andere EU-landen de migranten niet wilden overnemen. Het staatsoliebedrijf van Saudi-Arabië, Aramco, heeft zijn olieproductie bijna moeten halveren na de droneaanval van vannacht op een grote raffinaderij en een olieveld. Bronnen hebben dat gezegd tegen persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Er zouden ongeveer 5 miljoen vaten per dag minder worden geproduceerd. Dat is zo'n 5 procent van de wereldproductie. De Saoedische autoriteiten hebben het bericht niet bevestigd. De verantwoordelijkheid voor de aanval van vannacht is opgeëist door de Houthis-rebellen in Jemen. Volgens een woordvoerder was het een wraakactie voor de betrokkenheid van Saoedi-Arabië bij de oorlog in Jemen. En de CEO van de Belgische telecomprovider Proximus... stapt niet per december op, maar komende vrijdag al. Dominique Leroy wordt bestuursvoorzitter bij KPN. Ze verlaat Proximus nu al vanwege de onvrede bij het personeel... en de Belgische vakbonden over haar overstap naar een concurrent. En over de afspraak dat ze tot die tijd ook nog... de gesprekken zou leiden over een reorganisatie. Het weer... Het blijft droog. Vannacht is het overwegend helder. De temperatuur ligt dan tussen de 10 en de 6 graden in het binnenland. Morgen is het eerst zonnig, maar in de middag neemt vanuit het noorden de bewolking toe. Het wordt morgen 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Peter, Peter. Kom maar bij mij, ik sta je beter Je kan er niet weg zonder mij Ik zou wel liever voor je zijn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 to heaven.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 Te puedo llevarle Puerto Rico a Cartagena, de Punta Cana Venezuela, hey, baby te lleva donde quiera, todos todo lo hacemos a tu manera, de Puerto Rico a Cartagena, hey. de Punta Cana a Venezuela, hey, baby te lleva donde quiera, hey, todo lo hacemos a tu manera yeah.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 Tan perfecta, que bien te ves. Que bien te ves. Veni, date la vuelta por mi otra vez. De, De FM Zandvoort 106.9 FM I feel you breathing down my neck when I want space I told you how I feel but nothing changed Am I wrong? Am I wrong?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 Internet: I am not this desperate, not this crazy My love will keep you up Nee, nou, www.zfmzandvoort.nl Zandvoort.nl Put it down, down, down Make me say You the one I light, like, light, like, like, like Come on, put your body on Might, might, might, might Keep it up all night, night, night, night Don't let me down, down, down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 negen is zon zee en zo'n Zomer, zomerhits Zomer sleutels vast de deurknop heb ik in mijn hand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 and he stop